Dichter met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit kwartaal was de groei 0,1% in vergelijking met het eerste kwartaal. Ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar was de groei 1,5%. De export is teruggevallen en de bestedingen van de huishoudens zijn gestagneerd. De sterke afzwakking van de economische groei is geen verrassing, gezien de afhankelijkheid van de Nederlandse economie van het buitenland. Vanochtend werd bekend dat de Duitse economie ook bijna niet meer groeit. En de groei in Frankrijk is helemaal tot stilstand gekomen. Het OM doet onderzoek naar een opmerkelijk hoog aantal sterfgevallen... ...onder jongens in de toenmalige katholieke instelling sint Jozef in Heel in Limburg. In de jaren 1952, 53 en 54 zijn daar 34 jongens onder de 18 jaar overleden. Het OM is daarover getipt door de commissie Deetman... ...die onderzoek doet naar seksueel misbruik in de katholieke kerk. Het verdachte aantal sterfgevallen was destijds bekend bij het bisdom Roermond... ...en de katholieke kinderbescherming. De zaken zijn verjaard, maar het OM doet vanwege de omvang... en Impact van de zaak, toch onderzoek. In sint Jozef werden verstandelijk gehandicapten opgevangen en verzorgd. KPN kampt in Zuidoost-Nederland met een storing. In Brabant en Limburg kunnen veel klanten met een mobiel abonnement niet bellen, sms'en of internetten. Naar verwachting is de storing rond 11 uur verholpen. Een Japanse student wordt vermist na een val in de Niagara-watervallen. Ze was aan de Canadese kant op een rening geklommen, op een van de watervallen beter te kunnen bekijken. Toen ze terug wilde klimmen, verloor ze haar evenwicht en viel ze in het snelstromende water. Even later stortte ze 54 meter omlaag. Haar lichaam is nog niet gevonden, wel het lijk van een nog onbekende man. Het is bewolkt en plaatselijk valt wat regen. Vanmiddag wordt het overal droog en breekt op steeds meer plaatsen de zon door. In het noorden blijft het overwegend bewolkt. Het wordt gemiddeld 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A4 richting Amsterdam. Daar staat tussen Hoogmaat en Knoopend nog 9 kilometer na een ongeluk. Bij Knoopend is de linkerreis ook afgesloten. Alternatief is omrijden over de A44. A12 Arnhem naar Utrecht tussen Velendaal, West en Maar nog langzaam rijden over 5 kilometer. En op de A13 richting Den Haag, daar staat voor het knooppunt Ipenburg 2 kilometer na een ongeluk. Bij Knoopend Ipenburg is één reis ook dicht.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 Uur 5 alweer van Masters FM op CFM Stand En de demonstratie van uh, Josse Verstappen op dit moment albert. -Jan? Ja, terwijl uh, Josse Verstappen momenteel in zijn terrel 26 uit 1998 uh, ronden rijdt tijdens de demonstratie uh, de Red Bull Demonstrations, zoals het officieel heet. En uh, de mensen op de tribune weten uh, te verleiden tot het maken van een grote wave. Maar het was nog even spannend, want hij stond in de pitch en uh, hij wou eruit, maar hij, hij ging er niet uit. Nee, het ging niet lukken. Er dus uh, zat wat vertraging in. Maar op het ogenblik, uh, Rijdt hij weer volop zijn ronde over het circuit en uh, probeert hij het werkelijke toegestroomde publiek te vermaken met zijn show. Goed, uh, gelijk maar eventjes nog even. Het was ook Nederlands succes. Succes vandaag op het circuit En wel tijdens de Bos GP Hadden we een heel mooi podium En dat was op de derde plaats Jan Lammers Dat is de Bos GP, dat zijn die oude Formule 1 auto's Waarin nu Verstappen ook rondrijdt Op de tweede plaats was het Menzel Ja nee, niet Nigel Menzel, maar de zoon van En op 1 Coronel Dus hebben we het Nederlandse Volkslied vandaag ook voorbij horen gaan Kijk, helemaal goed dus straks gaan we weer terug naar het circuitpark, Park naar Jaap Koper. De Toerwagen Diesel Cup. Die kunnen we nog een kwartier meenemen in deze uitzending. Als het, er allemaal, uh, Als het allemaal mee zit. Als het allemaal volgens schema loopt. En we gaan het hier in ieder geval proberen voor je. Hier is Earth with the Fire in Let's Groove Tonight. Let's groove the Met mijn grote vriend uh, Rob Petersen... ...met uh, Jos Stappen in gesprek zie je op tv. Ja. Ga ik vertellen dat dit uh, Pink was en de Van Huis. Oké, okay, maar er zag eruit dat de meneer uh, Stappen... ...niet amused was met die auto. Nee, volgens mij ging er uh, weer iets niet helemaal goed. Want we hebben geen burn-outs gehad. We hebben geen, uh, geen, geen rook uh, we, gehad. En ja, nou daar staat hij midden op de weg uh, stil, hè? Nou staat hij midden op de weg stil. En hij heeft al een rondje of tien uh, in zijn eentje zo rondgereden. Maar goed, we zullen het morgen allemaal wel uh, lezen... ...in de diverse nieuwsbladen. Wat u van ons in ieder geval nog even te goed heeft is de uitslag uh, van uh, de Masters of de RTL GP. Uh, daar is op uh, eerste plaats geëindigd de Op 5 seconden gevolgd door Witman. En op de derde plaats, door, daar zat er dan weer 23 seconden tussen Magnussen. Het was na een spectaculaire start toch een, uh, meer, meer een trein, uh, ja, treinrit. Die auto's zijn allemaal gelijkwaardig. En uh, ja, je moet echt een goede coureur zijn, wil je dus uh, kunnen inhalen op de circuit. Vandaar die inhaalmanoeuvres vielen wat tegen. Alleen de start was natuurlijk spectaculair. Dat was even de uitslag van de Formula 3... Uh, ik heb nog even een ander evenement waar ik u aandacht voor wil vragen en dat is op 25 augustus zal de Nederlandse kampioenschappen zandsculpturen bekend worden gemaakt tijdens een feestelijke opening van het zandsculpturenfestival op de boulevard van Zandvoort. Dit jaar wordt het voor het eerste Nederlandse kampioenschap zandsculpturen in Zandvoort georganiseerd. Van 15 tot en met 25 augustus zullen er vijf zandsculpturen worden gebouwd op het Badhuisplein. Vijf professionele zandsculptuurbouwers geselecteerd door de Zandacademie uit Den Haag zullen iedereen Sculptuur maken van de volgende beroemdheden Van de Zandvoortse Walk of Fame Allereerst natuurlijk Toon Hermans Gevolgd door Kees Verkade, Alan Clark En natuurlijk Weilen John Krijkamp Senior En de Oostenrijkse keizerin Sissi De zandsculpturen zandsculp Zullen een hoogte bereiken van Circa 3,5 meter Zit ik vast in de uw agenda Vanaf 25 augustus Van 15 tot met 25 augustus Dus dan zijn ze bezig en 25 augustus Is dan de, de prijsuitreiking dat wat betreft de zandsculpturen. Ja, je hebt het heel vaak moeten noemen hoor. Joh, joh, Drie keer waren, drie keer letterlijk. Vanaf 15 augustus in Zandvoort. John, je had het uh, vorige week over de Homo 100s. Ja. En toen had je het ook over deze plaats. Klopt. I kissed a girl. Toen zei je nog tegen mij: wat moet die dan in de lijst? Ja, nee, maar dat heb ja, ik een wel ja, okay. nee, zo. Ja, oké. Nee, dat is goed. Wat, wat zei hij, Pascal? Je hebt ook de andere kant genomen, de, de vrouwelijke kant, maar, natuurlijk. Dat was ook da, da, de kant. Ja, ja enige de girl, al, vandaar, daar slaat hij op. Het enige juist al voor het Pascal van de week. Ja, dankjewel. je <laughs> Goed. Tussen alle racegeweld door, want op dit moment is uh, Formule 1 coureur Daniel Ricciardo is uh, bezig met rondjes te rijden, want hij zit uh, momenteel in een Nescar en hij uh, debuteert uh, daar mee zijn rondjes. Verstappen is klaar en nu hebben we dus uh, Ricciardo in een Nescar auto Het is dan wel een grote sponsor die Red Bull, hè? Zo, hey. ze zitten overal in, hè? Dat klopt. Zelfs dat veel jeppen in Friesland. Ja, jij vertelde het. het is ben je daar wel eens geweest dan? Tuurlijk dat ja. Ja, en de scoetsiesielen hebben jou nog niks van meegekregen. Nee, nee, nee. Ja, dat was ook is geweldig. dat leuk? Ja, dat was ook prachtig. Helaas ook alweer achter de rug. Maar welk evenement staat ons wel te wachten? Ja, ja, het tienjarige bestaan van Mango's Beach Bar. En dat uh, wordt gevierd tijdens Zandvoort Alive. En wanneer is dat dan? Want de vlaggen hangen uit, want Mango's Beach Bar bestaat deze zomer tien jaar. Zandvoorts Geliefde Strandtent heeft op 20 augustus een keur aan nationale housen. Helden, staan tijdens de Zandvoort Alive voor u present. Mango's Beach Bar, 10 years. Verwacht een middag en avond vol, zon over en en art van artiesten als Erik E. Nooit van gehoord. Erik E. En... Oké, okay. Roog en Sven en Tettero. Ja, ja. Als je, erin, als je in de scene zit, ken je ze natuurlijk allemaal. Toen Mango's Beach Bar zijn deuren 10 jaar geleden open had niemand durven vermoeden wat voor impact het Zandvoortse strandpaviljoen zou hebben op de lokale dance scene. Inmiddels is Mango's Geliefd, tot ver voorbij de duinen en hebben alle grote namen er wel eens gestaan. Voor deze spetterende lustrum uitvoering, viering, heeft Mango's een lijst van DJ's samengesteld om je vingers bij af te likken. Zet dit vast in uw agenda, 20 augustus, een feest, een gigantisch feest bij Mango's Beach Bar tijdens de. Live. Dance -nummer, een nieuw dance nummer op uh, CFM op deze zondagmiddag tijdens Masters FM. Ja, het is gewoon lekker gewoon dit. Gisteravond hebben we dat ook gedaan hoor, tijdens deze -in, in the Streets. Heb je met de jongeren meegedaan? Ja ik ja ja. ben de jeugd van tegenwoordig <laughs> ik, mee had, ik had permissie. Ik had permissie. Ik mocht meedoen. <laughs> Leuk hè? Was oh, laat geworden? Uh, nou, veel mee. Veel mee. mee. Maar was het gezellig. Was het een beetje goed bezocht. Was uh, was redelijk druk. En gelukkig weer helemaal droog hè. Ja, en dat is lekker droog. Nou, dat, dat toch één een. lekker temperatuurtje, uh, dus was goed uit te houden. Oké. Okay. En gezellig. Ook oh, dat? Oh, Oké. Okay. Ja, zeker. Goed, wat ook gezellig uh, gaat worden, uh, luisteraars, is uh, want het is bijna weer zover, want dan, uh, gaat, dan wordt er weer via ja, Café Oostee ganalen gepeld. Vorig jaar was het natuurlijk een gigantisch succes en dat krijgt natuurlijk dit jaar een vervolg. Dit jaar met een iets andere opzet, dit vanwege de vele vooraanmeldingen. Ze gaan dit jaar werken met twee voorrondes. De eerste is op zaterdag 17 september om 5 uur bij standpaviljoen Talassa. De tweede voorronde is op zaterdag 1 oktober, zelfde tijd, ,zelfde plaats. De grote finale is op zaterdag 29 oktober in, ja, waar kan het ook anders, in Café Oomstee. Opgeven kan op drie manieren. U kunt gewoon bij Café Oomstee uh, fysiek er naartoe gaan en u opgeven. Of bij Talassa langsgaan en u daar opgeven. En de derde optie is... Via vrienden van oomstee, apenstaartje, hotmail.com. Vrienden van oomstee, apenstaartje, hotmail.com. Oké, okay, en wanneer zou de oomstee-courant weer uitkomen? Ja, daar krijgen we vanzelf weer bericht van. Eh, dat denk ik ook. We houden het in de gaten bij CFM. Als je uitkomt, dan hoor je het als eerste bij ons hè, en alles wat erin staat. Uiteraard. En dan hebben we de redacteuren ook weer gezellig in de studio. Dat was uh, de mooie single van uh, Ario Speedwagon en Keep on Loving You. Ja, Marijn uh, van uh, houdt momenteel met zijn uh, demonstratie in de Benetton op het circuit. Ja. En uh, we uh, hopelijk dat hij wel een burn-out gaat doen. Een burn-out. Ja, dat, dat is <laughs> ja, wel. ja, ja, ja. <laughs> Goed, uh, we hebben nog even een bericht voor de jazzliefhebbers, want uh, dit jaar staat het tweede Curaçao North Sea Jazz Festival uh, op het programma. Want u kent natuurlijk allemaal het bekende festival in Nederland, en, maar sinds 2010 bestaat het ook in Curaçao. De eerste editie werd afgelopen na zomer gehouden en was een daverend succes. De tropische sfeer en een uitgeraten publiek en goede muziek bleken een gouden combinatie. Genoeg reden om het dit jaar wederom weer te doen en wel op 2 en 3 september. Het festival begint eigenlijk al eerder dan de aangekondigde dagen. Zo is er op maandag 29 een gratis, ontkeer, een gratis concert van Los van Van op het Brionplein op Curaçao. En op donderdag geeft pianiste Elisje Eleas een optreden in de Brakkenput. Maar goed, het hoofdprogramma, dat is natuurlijk op zaterdag 3 september, beloft een groot festijn te worden. Met onder andere, en nou houdt u, van, houdt u vast, Stevie Wonder, Diana Warwick, Chico Valdez en Avra cuban Messengers. Ruben Blades, Roberto Francesco en Roy Matthew. Je wilt u meer informatie over prijzen en vliegtickets? Kijk dan op www.curaçaonorseejazz.com. www.curaçaonorseejazz.com. Weet je wat zo Daar gaan wij gewoon heen. Ik zou daar zo graag heen willen. Ja, joh, lijkt wel geweldig. geweldig. Oké, okay, zet hem maar vast in je agenda dan. Dat staat er al, maar. Ja, nou, er is nog. Ja, oké. Okay. Financiën... Oké, okay, wie wil ons financieren? <laughs> Meld je nu aan. Nee, hoor. <laughs> Dat was uh, ABC op de Zomvoorts Radio met Biggie Nermie uit de jaren tachtig. Gisteren kwamen we er niet aan toe, Albert-Jan. Nee, dat was uh, zoveel hot nieuws. Dus het, het gedicht van de week, daar hebben we het dan over. Maar hier is hij dan. In het Duits. Na, Lotte, wat maken we nu? Waar gaan we nu heen? Die beelden van gestern, die geven me niets uit de zin. wees weißt u du nog, wees weißt u du nog... Weißt du noch, wie dein Kleid nach zu für Parfum goch? Wie das war bei meinem ersten Mal, du mit nassen Schuhen und deinem Schal. Ich den Schirm in meiner linken Hand, als der winterregen Pate stand. Und weißt du noch, in dem doofen Schirm, da war ein Loch. Du hast du mich lachend angesehen, und um mich war es geschehen. Und mein Jungens Herz, ja, das schlug uns ganz kreuz und quer. Und nicht mal mein Kör, kluger Kopf setzte sich zu wehr. Und mit einem Mal ging mir nichts mehr schnell genug. Alles musste ich haben und gleich in einem Zug. Lotte, weißt du noch, wie wir lebten in dem Mausenloch, in dem miesen grauen Kämmerlein, war es so kinderleicht verliebt zu sein. Ohne Zukunft, ohne Haus und Geld. Uns gehörte doch die ganze Welt. Und zu zweit zu sein, nein, das schien mich gar nicht schwer. Mein Herz, das war übervoll, meinen Taschen leer. Und ich habe doch unser lieber Angebot, immer voller Zuversicht nicht zurückgeschaut. Heute weiß ich nicht, habe ich etwas falsch gemacht. Habe ich etwas übersehen, etwas nicht bedacht. Lotte, weißt du noch, du aber damals liebten wir uns doch. Damals konnten wir so glücklich sein, damals sollte es für immer sein. War ich bloß ein halb verträumter Tor, heute komme ich mir so einsam vor. Na Lotte, was machen wir nun? Na Lotte, wo gehen wir nun hin? Het gedicht van de week was natuurlijk speciaal voor die Duitse kester hier in Zandvoort. Wilkomen, welkom. En geen wielklemmen, zoals iemand anders zegt. <laughs> in ieder geval het gedicht van de week, normaal gesproken bij Zandvoort op zaterdag te horen. Elke zaterdag zo rond kwart voor vijf. Heb jij ook een gedicht voor ons? Stuur hem dan redactie.nl Make it steeds een beetje ontroerd van het gedicht van de week albert -Jan. Ja, Het mooie Duitse gedicht van jou. Misschien, wordt dit het programma ook herhaald? Uh, waarschijnlijk wel ja. Oké, okay. dus... nou ja goed, en anders doen we het er nog een keertje over. Uiteraard van ons gewoon uh, aankomende zaterdag weer zo rond kwart voor vijf. Dan hoor je weer een gedicht met Albert-Jan Vos. Hé, hey, dat was hem weer. Vijf uur lang Masters FM op CFM. Ja, de start van de... ze zijn nu bezig met de warm-up ronde dus die kunnen we niet meer meenemen in het programma. Ik hoop dat u met net zoveel plezier naar dit programma hebt geluisterd als dat wij het voor u hebben mogen samenstellen. Ja, zeker. En uh, Jaap Koper bedankt, Willem van deze bedankt natuurlijk, Pascal van de Week. Juist, die wou ik zeker niet vergeten. Koor Draaier. Daan Lefferts. Lefferts. Nee, we hebben het plezier voor u deze zondagmiddag uh, ingevuld. Oké okay, en uh, volgende week uh, zaterdag Dan zijn wij er weer natuurlijk En daarna gewoon... hebben we weer een werkoverleg Oké, oké, oké, helemaal goed Veel plezier met de overige uitzendingen van CFM En de masters zijn nog steeds te volgen hoor, Trouwens bij CFM Gewoon even naar de tv gaan Kanaal 45, analoog omschakelen En je hebt de live vanaf het circuitpark Zalvoort Met nu de Tourwagen Dieselcup Graag tot zaterdag Dag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 Look on the bright side of life <laughs> For life is quite absurd And death's the final word You must always face the curtain With a veil Forget about your seat Give the audience a grin Enjoy it, it's your last chance And now So always look on